Wij beginnen de zogerles 117. We gaan verder. We staan op de pagina Samach 62, de linker kolom in Hasulam, de regel 25. Ik heb op mijn boord wat opgetekend. Vandaag lukte het wel. Kijk, vorige keer had ik, weet ik voorbereiding voor de les, van dezezelfde les, had ik vier keer of zo gelezen. En ik kon ik niet uitkomen om de tekening op te tekenen. En dat was belangrijk, toch wel een belangrijke iets. En daarom kan ik niet versieren. Niet versieren. En dat is ook advies aan, aan iedere van jullie om niet te versieren. Wat je begreep, wat niet komt, uitkomt. Loslaat. Daavlik. Als je dat loslaat, dan zal het niet verlaten jou. Daavlik. Dat betekent dat je gisteren tekort hebt, hebt. En mocht er komen, dan zal het zeker komen. Zoals so vandaag. je hoefde niets te doen. Ik moest alleen maar inspannen een beetje. Een klein beetje inspannen. Dat is concentratie. Wat is inspannen? Een beetje concentratie op het, op het, op het belangrijkste. En dan kwam het wel, en dan kwam het zonder moeite, kwam het bij mij op. En toch besloot het, en dan niet besloot ik, maar dan moest ik het toch wel optekenen. Waarom? Het is wat iets extra wat we hebben tot nu nog niet gehad. En uh, het kan geen kwaad. Ja, waarbij wij natuurlijk gewaarschuwd zijn om niet de tekeningen, de tekeningen, om ja? niet de tekeningen te zien als iets. Het is dus gewoon schematisch alleen om, om te verduidelijken. Om later, dat we later alles van binnen moeten doen. Hè? Maar om voor te bereiden. Want anders zou het alleen maar mo en zou het extra moeilijkheid geven. Wat, waarbij het is belangrijk voor ons om er doorheen te komen. Uh, de regel, de linker kolom, de regel uh, 25. Uh, ik zal even nog doorlopen, snel, gewoon vanaf de 18, want dan begint het de alinea. Gewoon om even te verbinden. We zeggen, en dat is wat hij zegt, de zogenaamde we gam ken shma en and de heilige de itbarcha die gezegend is de hu ma velike ma is itrashim i werd in gekerft we apik min bara ever er kwam uit. Van de bara, ja, van de bara, van het woord bara, dat betres alef is, dat verborgene aanduidt, of, en uh, mineule eigenlijk, dat het niet, of dat het licht mocht, mag niet binnenkomen, eruit komen, of binnenkomen. Dat is, dat werd veranderd in ewaar, in alef betres. En dat is wel al bruikbaar is. Al een kan al, uh, daarmee kan je iets doen. daar kan je ook het licht doorgeven, etc. En nu gaan we even kijken wat het is. Hij geeft het erg goed. Hij verwijst dit naar eerdere zoger. Daar heb ik ook gekeken naar. En toch kan het verwarring, uh, of zorgen voor verwarring. En maar, we zullen gaan dat kijken kwam <coughs> iets extra, twintig, dubbele punt. Amaalhud, sjiere da mi la kramma. De malchut die dalde die av, dalde af van de ogen, ja naar de pe. Ja, dat weet je, weet normaal staat de malchut in de katnut staat in onder de hochma en in it in de kadluid, in de grote toestand. Daal die mal goed terug naar de P, naar haar eigen plaats. Nikra ma, dat heet ma. Dus die mal goed, die daalt naar, naar haar eigen plaats, die heet ma. Waarom? 21. Ki ael ma ta nikra ma, want in een lagere wereld heet ma. En ma betekent ook wat. Zie je dat? Niet, niet wie, zoals het eerst so heet wie, ja? Mi, mi. Maar mal goed heet ma. En daarom is, de verborgen, en daarom we, uh, is wanneer wij verbinden de lagere wereld en de hogere wereld, ma en mi, dan hebben wij maim. Ja? Ma en mi, dan hebben wij maim, hebben wij water. Ja. Dus, maar dan is het ma ki alma tataan van de lagere wereld heet ma. En, ja, en wanneer de malchut op haar eigen plaats is, in de malchut, dan heet zij ook ma als, als behorende bij de lagere wereld. 22. We ze ha masach. Sheya mikoden mikoden En die massach, die stond eerst in de nikwe hinein, ja, in de openingen van ogen. Jaradata daalde nu af, in, naar de pe, ja, naar zijn eigen plaats. We naa saa, zivug, en werd een zivug daarop gemaakt. Vegodsi, komadhasadim. Vegodsiya, komadhasadim. En op dat, op deze zeeuwuk kwam het niveau van de chassadim Het is heel iets, ander heel iets wat frantling klinkt, voor ons. Sheli or shel bracha dat dat licht van de zegening is. Punt. En nu gaan we dan een beetje kijken wat hij ons vertelt. Wij weten, ja, we hebben dat geleerd, dat uh, de toestand, ja, de toestand waarin de malchut staat in de Nikweinheim, daar onder de Gochma, dat deze toestand is katnut. ja, en we noemen dat vaak een de rechter rechterlijn. Vervolgens, wanneer Gadnut komt, dan via de linkerlijn, we hebben geleerd, ja, dat de malchut die daalt af naar haar eigen plaats, oftewel doet de Kilim Bina Zeeranpien en die door de katnoed zijn uit de traptreden uitgestapt, naar beneden zijn gekomen, naar een lagere traptreden. Doet zij optrekken naar de traptreden. Dat hebben we geleerd, dat dit in de linker lane is. En nu vertelt hij ons iets, dat hij zegt dat de Malhoed die nu daalde naar, naar, naar haar eigen plaats, dat deze massage nu staat nu in de P En hij zegt, daar, daarop is die woek gemaakt. En daar komt het niveau van de chassadim. En wij we, we, we weten dat van de linkerlijn. Herinner je nog? In de linkerlijn hebben we geleerd, zoals ook de oefeningen hebben gedaan vorige keer. Dat via de. Bina, zij ontvangt Chogma via de linkerlijn. Dat is Chogma. Zonder chassadim. Waarop mikt hij nu? Nou, dat was een beetje zoeken en niet zoeken, maar verlangen daarnaar. Kijk, belangrijk is niet wat ik weet, maar wat hij ons vertelt en dat, hoe kunnen we dat um, eruit komen? Hoe kunnen we dat uh, kenbaar maken? Want hij doet het zeer oh, erg, erg zo niet... Als het ware niet helemaal duidelijk. Kijk, Eventjes goed kijken naar de tekening, maar goed, binnen jezelf traag probeer ook te kijken. Uh, wij weten het zo, dat door, de, door het opstegen van de man, ja, toen doen de ziel dat. maar voor ons belangrijk is dan een pin. En dan de goed, je brengt het naar zeren pin en dan een pin trekt het in zichzelf deze man en trekt omhoog, omhoog naar de oké? Okay? En die wordt als het ware als de middelste lijn in de Jirsut. Rechter en linker lijn wordt ermee gevormd bij Jirsut, rechts en links. We zullen zo zien. En de zeerampien staat tussen hen. Hoe? de eilen, ja, kijk, de ele werden opgetrokken, de trekt trek, trokken op, de kilim eilen. bij het afdalen van de malgoed, van de openingen van de ogen, heb ik, niet, heb ik hier niet opgetekend, naar de, naar de pen. dat is zeg maar wat hier de zwarte, mag, de zwarte magnetje komt, dat is malgoed op haar eigen plaats, ja of niet? En dan, trekken op de kilim van de Yesud. Mie was wel, ja, mij was wel in de traptreden, als, uh, als gevolg van de, katnoet. dat, van de kapnoot. En nu de, de malchut naar beneden komt, dat betekent ook dat de kilim eile, de ontbrekende drie kilim, binazirampin en malchut, oftewel eile, die trekken ook op, trekken op naar de traptreden van jirsut, ja, van de lagere binazirampin want de lagere bina is de, uh, is de buurman, bo, bovenbuurman van de zeer Nou, nu hebben wij, maar nu de hele, we hebben geleerd, die komt naar boven. Die kan niet gelijk verbinden zichzelf met, met de mie, want die komt van beneden. Die komt daar waar de lagere krachten waren en die kan nu niet meer zo komen in de... Euh, zich aansluitend bij de kilim mi die komt dan aan de linkerkant oftewel betekent dat dit als vrouwelijke is ten aanzien van wat rechts is, manlijk of gever en ontvanger en samen met die waarom komt die Eile? dat heb ik wel geleerd, ja dat omdat die Eile die wordt dan de hele reden de hele reden rede waarom die die het onderstel van de hogere, van de bina, daalde af in de lagere. Waarom was dat? Om te stimuleren, om uh, in geval wanneer de lagere verbetert zichzelf, ja, om die lagere naar boven te trekken, ja of niet? Waarom dan? Voor eile is het geen probleem van onderstel van de bina, om terug te keren naar hun eigen, ja, naar, naar, naar hun eigen uh, niveau. Ja. Maar voor de lagere is het onmogelijk om omhoog te trekken, zonder zich eerst aan te hechten aan het onderstel van de hogere traptreden. Dus nu, de lagere die doet man optrekken, en als man optrekken betekent dat men activeert de kilim Zerenpien activeert daarmee kilim, ketter en Hochma. Duidelijk, ketter en Hochma, kilim activeert. Die. En dan ketter en gogma, waar, waar, waar valt de eilen, in welke kilim? Altijd in de kilim van ketter en van de lagere trap Ja of niet? Ja of niet? Want de, de kijk nou, want de kilim, de echte de kilim van Zerenpien, die dalen ook weer naar, naar een andere dus de onderstel, het onderstel van de, elke traptreden valt verder naar beneden. Dus waar vallen de eilen altijd uh, naar, naar, naar beneden van, laten we zeggen, van de jerszoet, van, van de binnen, dalt naar de ketterhochma van de zeer en Ja, ja of niet? En onder de ketterhochma van de zeer pin staat, wat staat daar? Massach, ja of niet? dezelfde malgoed in, de, in de katnoot, staat overal, overal als gevolg van de katnoot, staat overal, de malgoed staat, onder de ketter chokma, ja of niet? Nu, als gevolg van die man, opbrengen de, die man, die zeer die, die krijgt dan man in zijn ketter chokma, in zijn kilim ketter chokma, Dan, uh, er, uh, ervaart natuurlijk, die, ervaart de kilim, Eile dat, en die kelim eile, er wordt ook veel licht in die in eile die uh, daarmee geaccumuleerd. En die eile dan keren terug naar hun eigen trap treden, waarbij zij ook meenemen de ketter hochma van de Zierampin. Dat hebben we geleerd, ja of niet? Iedereen ziet het? Moeten wij ook goed opletten dat niet de kilim, kilim kunnen niet, kilim van de Seran ze, Pin, kunnen niet omhoog komen. De kilim eile kunnen wel, want die, de kilim eile kunnen wel uh, aansluiten bij de traptreden of komen op het niveau van de, waar ze vandaan komen. Dat wel. Maar, maar de kilim. Van de zerenpien, kunnen niet, kilim van een lagere trap treden, kunnen niet optrekken naar een hogere trap treden. De hele bedoeling is niet dat een lagere kilim komt in de hogere, maar de hele bedoeling is wat? Om eerst op te trekken omhoog naar krachten, Duidelijk. om daar krachten op te doen, zichzelf op te bouwen, en dan komen terug naar je eigen positie, duidelijk, jouw eigen positie, maar jouw eigen positie natuurlijk altijd groeit samen met de, met de ladder, wat je samen groeit met alle andere componenten, want er is al elke correctie, kleinste correctie, die doet al natuurlijk, uh, heeft zijn weerslag, ja, over de hele in het hele, in de hele, op de hele ladder. Dus, wat komt daar? Wij, ik heb hier opgetekend, kettergogma, die, die trekken op van de zerenpien. Niet de kelim natuurlijk, maar wij tekenen het zo als, om, om gewoon voor, een, voor het een fout, voor voor om het vereenvoud, vereenvoudigen. Maar komen natuurlijk niet de van de zerenpien omhoog. Maar de lichten die daar zijn, de Rishimo van de lichten, duidelijk, want die eile die trekt omhoog en die trekt samen met zichzelf die, die lichten die zitten daar in dat ketterhochma van deze hier -pin. dat trekt die mee, duidelijk. En in de lichten zitten alle, alle gegevens over deze hier -pin. duidelijk, dus dat trekt die dan omhoog. Wat is dan het gevolg daarvan? Dan het gevolg, het gevolg daarvan is dat we hebben Mi aan de rechterkant. Dus Chassadim uh, hebben we aan de rechterkant van de Jirsut. En aan de linkerkant linker hebben we nu Eile, dat onderste kilim, uh, kilim de Kabbalah. Kilim van ontvangst van de onderste Bina. En daar, zoals we hebben dat geleerd, bij een, een, de ene opsteking dan gaat het helemaal omhoog, en dan de Abu Yimah, ja, die dan trekt naar beneden, de Chochma, naar die Eile. Dus die Eile links ontvangt licht Chochma. En de rechts ontvangt zoals het ontving, alleen maar Chassadim. En die Zeiranpin of de Rishimov van de Zeiranpin, dat of de wel Ma, Man, sorry, Man van de Zeiranpin die samen optrok met de eile, die staat dan, die komt daar dan eronder te staan, die komt daar, die eigenlijk bekleedt die, die eigenlijk die eile, want die was verbonden met de eile, ik kan het niet alles optekenen, anders wordt het uh, kunst. Maar die, die, ja, die was verbonden, dat is Ketterhochma van de Zeeranpien, dat bovenste stuk, was verbonden met die eile, ja of niet? Hij was, hij om omhulde om die om hele, huld, om want hele is, is van de bina, en ketterhochma is van de zeer pin. Dat wat lagere is, omhult het hogere. Al die wetten, altijd door die wetten heen, met die wetten zal je alles kunnen uh, oriënteren. Dus ketterhochma, of de regime van de ketterhochma, van de zeer staat nu, ja, staat nu in de uh, in de bina, in de eerste. Oké. Okay. En die staat dan als het ware tussen die, tussen die twee. Wat kwam naar boven? Kwam naar boven de keter en de hochma. Let op. Keter hoch, en Gochma. hochma. Van wat? Van de zeer ja? pin. Oftewel, welke lichten waren daar in, dat, in de keter hochma van de zeer pin? Neshamayn Ruach. Oké? Okay? Duidelijk. Neshamayn ja. Ruach. En nu kijken naar welke Neshamayn Wat voor Neshamayn Ruach? De hele zeerampien is normaal in, in, in deze toestand, in normale toestand. Wat heeft die? Hoeveel sfeerot heeft die? Zeerampien, normaal. Zes. Nee, ja, ja, tien is het, heeft hij al gezien. Eigenlijk zeerampien, kijk, zeerampien is alleen maar zes sfeerot. Ja, van hesse tot een gesot. Ja of niet? Drie bovenste, wanneer die gadloed krijgt, grote toestand dan krijgen die drie bovenste van boven, ja, van de van die Bina, bina die, die als die dat niet heeft, als hij geen kracht heeft, dan die drie bovenste lichten, die zijn dan ondergebracht in de hogere traptreden, duidelijk, in waar, in de Bina. En onder hem is nog de Malgoed, hij gaat nog dan in de Gadloed ook de Malgoed ook uh, mal goed ook aantrekken, als het ware bij zichzelf, en dat is wat wij noemen dan de noekwa van de zeer pin, dat is insluiting van de malgoed in de zeer pin. Maar de en pin heeft op zichzelf alleen maar zes veroot. Ja, van geset tot Yesod. Malgoed eigen, malgoed heeft hij niet. Duidelijk. Goed kijken dat het, dus alleen zes verrot. Zes verrot betekent, wij noemen dat wak, ja, zes uiteinden. Oké? Okay? Zes uiteindelijk. En u kijk goed. De zeeranpin voor de Pin, nu steekt op naar de bina. Maar dat is nog een toestand van zijn uh, wording, Ja, van de Pin. Dus hij komt van onder. Hij gaat nu, komt nu, als het ware, in de buik van de mama, van de ima. En nu wordt, nu wordt hij opgebouwd. Dus hoe? Hij wordt, als het ware, als embryo komt hij daar. En die gaat daar groeien tot... Uh, als uh, nu in deze toestand gaat die groeien totdat uh, tot dat die die dan uh, zeggen dat die heeft dan, wij doen we dat jenica het groot brengen ja, met melk als het ware Dus hij, is nieuw, hij heeft nu hier zes sferoot. Oké? Okay? nou zes sferoot, nee, in de zes sferoot heeft die wanneer die alles heeft dus van zichzelf heeft hij dan. Dan heeft hij dan gesed geworat feret En net zo goed Oké? Okay? Dat is wat hij heeft. Maar nu in de katnoot. Wat was het in de katnoot? Alleen de ketter en hoogma bleef in zijn trap treden. Ja of niet? Keter hoogma hoch, van de kilim. Oftewel. Geset uh, Gesed geworat Van zijn zvierot. <coughs> Maar net zo'n God soort, die, die, die zijn als gevolg van de Simtsum bed. maar goed staat dan boven de Keter Chokma, oftewel Gesset Burati Feret van, van de Kilim, van de Zeeran Pin. Wat ik wil zeggen is het volgende: wanneer Zeeran Pin alle, vijf, alle zes verrot heeft, ja, van zichzelf, dan heeft hij dan vijf Chassadim, vijf Chassadim, ja of niet? Zeir Anpin Aleimar Chasadim, hev nid sandres Chasadim. Maar new de malchut behem stond ook onder de twee sfirot. Dan hev dia Aleimar twee lichten van de Chasadim. Hev Aleimar nefeshen ruach van de Chasadim, yafnid. Haymut noch obbaoz zich self. Now mede nefeshen ruach van de Chasadim stayg de new samen mede eile narde ima. Ja, nefus en roog van de chassadim. En dat noem ik dan, dan is het, heb ik hier op, uh, opgetekend hier, dat kettergogma links van de zeer Dat is wak de wak. Wak is zes verrood, ja of niet? En Keter het is als, als het ware de helft van de wak. Van de dus wak de wak. Dus als het ware de, de... Alleen maar, wat betekent dat? Dat het net, dat het alleen maar twee lichten zijn er in de seranpien. Welke normale licht heeft seranpien? Wat? Roog. roog, natuurlijk. En wanneer wij zeggen roog, betekent dat dat de lacher en lagere licht natuurlijk inbegrepen is. Dus nefes roog, ja of niet? Dus hij heeft nu, bij de kat, als het katnoot is, dan heeft hij alleen maar twee lichten, nefes roog, de roog, ja, waarom? Roog heeft ook vijf lichten, ja of niet? Roog heeft naar Ranchai van de lichten, heeft nefesh roog, nefesh de roog, roog de roog, Neshama de roog, gaya de roog, ja of niet? En jichida de roog. Nou, dan heeft je alles, uh, dan, dat betekent dan als het ware gadlut van de kilim, dan heeft hij alle kilim opgebouwd, Uitelijk. dan heeft hij alleen maar dat heet, dat wak, wak heet het, ja, wak, maar nu, dan heet het Narangai de wak. Dus vijf kilim van de wak, eigenlijk, of vijf lichten van de vak Iedereen begrijpt het, wak is altijd zeer en pin, of zes virot. en Maar nu steeg die op naar de, samen met die eile. ja, die eile trekt hem omhoog, want de eile was verbonden met hem in de tijd van de katnoot. Dus de eile trekt op, en die haalt, die brengt hem ook omhoog. Dan komt hij omhoog, nou tussen de rechts en links van de, van de bina. En wat komt er naar boven? Alleen maar twee lichtjes. nevers en roeg, de roeg. Ja, alleen twee van de roeg. Ja, waarom? Alleen twee kilim was het, in plaats van vijf in de, in, de, in de katnoten. Dat heeft hij opgetrokken nu. Naar de, door, ja, door het, door het feit dat die, dat die Malchut mal van die van die uh, daalde ja? naar haar eigen plaats, waarbij dan haar eigen Eile trokken op, de Kilim Eile van de Bina trokken op naar, de, naar haar eigen traptreden. En die namen ook mee, die, die Kilim, dus de helft van de Zeer ja, want aan, die, aan de helft van de zeerampien was de eile verbonden. Ja of niet? De eile is altijd verbonden aan de, aan de bovenste helft van de, van de kilim. Alleen kettergogma. En dat neemt hij mee. Oké? Okay? Oké. Okay. Let op. En nu is het belangrijk. Weet je, Marco, is hier. Marco wilde graag dat ook horen wat ik nu wil zeggen. Al jaren verlangde je ernaar, Maar als het nu komt erop, nee, komt erop aan... Komt erop aan, puntje bepaalt, puntje bepaalt, dan kom je niet. Mag even niet. Dus dat is zo, zie je. Kijk, nou, kijk, nou, dus die ketterhochma, die, of die richemo van de ketterhochma, de kilim, kilim van de lagere, kunnen niet opstegen. Eigenlijk. Wij kunnen opstegen. Ja, duidelijk. Iemand kan opstegen. Je hm. kan niet. Wij, onze kilim, blijven altijd hier. Eigenlijk. Wij kunnen niet opstegen, alleen geestelijk kunnen we wel opstegen van binnen kunnen we de bewegingen maken, we kunnen opsteken, we kunnen dat, alleen dat uh, vullen we ons en uh, naar vermaakte vermaak gaan, maar onze kilim als het ware die, die, die moeten we vullen van boven alles wat naar boven gaat is extra, duidelijk dus die zeer en pinje trekt op trek, trok op naar die binaling oftewel twee lichten van hem, nevers en roeg de roeg nu gaat hij daar groeien. In de buik van de Bina. Wat moet hij dan groeien? Hij, moet nog, hij heeft nog drie lichten nodig. Ja? Drie lichten. Dat gar, weet ik noem het, garde Ja, Garde-roeg. Dus, ne shama, haja en jehida van de roch. Die drie moet je ook hebben. nog. Dat die drie moet je dan hebben om, om uh, de volledige. Ruach te hebben. Nou, dat gaat je dan. Dat gaat je dan doen. Dat, door de kracht daar. Kijk, daar van. Daar schijnt hem. Kijk, hij is Chassadim. Daar schijnt hem naar hem. Mi, dat, dat naam Mi. Ja, schijnt hem. Mi is Chassadim. En daar groeit hij totdat hij verkrijgt. Uh, Ontbrekende. Binazerenpien. En Nukwa, Als het ware. Niet kilim, kunnen we zeggen, maar de ontbrekende uh, lichten die hij, hij moet hebben. En daarom dat, en dat is in de, de, wat hij daar ontvangt. Ik heb het gewoon zo opgetekend, binnaseer en bin pinnenmal goed. Maar in, in feite verkrijgt hij dan de ontbrekende lichten. Welke drie lichten nog ontbreken bij hem van de roer. je haja en ikhida, ja? dat gaat hij dan oh, uh, Verkreeg je dan bij, daar in de Bina? Terwijl, let op, wanneer hij opgetrokken had, was Keter Chogma, die kwamen omhoog. En hij nam met zich mee wat? Ook de Massag. Ja of niet? Hij nam ook Massag met zich mee, ja of niet? Iedereen begrijpt het? Kijk, hij, toen hij op zijn eigen plaats stond, dan was het Keter Chogma. En onder de Chogma stond. Weer dezelfde, malgoed, ja malgoed stond daar uh, onder de gogma, ja of niet normaal, en nu wanneer de ketter gogma trekken op omhoog, dan natuurlijk dat ook de malgoed, die trekt ook omhoog en die gaat, en die wordt dan, die valt samen nu met die, met die, de, ho ho de, de hoogte, met, uh, de hoogte van de tabor van, Arichanpien, ja of niet? Want Pin, waar staat die pin? Ter hoogte van de, Arie... de Tabor van de Pin, ja of niet? Dus nu gaat die dan trekken op, en nu gaat het Massach vormen zich, dat Massach, wat die Pin had opgetrokken met zichzelf, Ketterhochmein, onder hem stond de Massach, duidelijk, dus dat die Massach, die blijft staan nu, waar de tabor is, uh, dus direct onder de uh, hier Hierzo. Oh, dat is bijzondere, bijzondere correctie. Kijk nou, hier zit het erg bijzondere correctie. Kijk nou, die massag, iedereen begrijpt nu welke massag, over welke massag sprake is. Dat keter hoogma en onder keter de hoogma van de Zeran Pin, ja, stond in de katnoot, stond goed. ja, overal zo. So. Chogma en dan is het mal goed. Nu, Chogma zit opgetrokken, en dan de Massach, die viel dan onder, dus de plaats van de Massach, nu viel samen met de plaats, waar de uh, waar de Bina of de uh, Jirsut beëindigde Einde van de, waar is einde van de Jirsut in zijn normale toestand? Aan het einde van de, dus tussen Chazé en de Tabor. Dus daar staat nu een, een Massach, die eigenlijk behoort bij de zon, bij de zeerampien En ook wat. Dus echte massaag staat daar. En wat betekent dat? Dat heeft tot, dat heeft tot gevolg. Uh, wat, is nu, wat is nu geworden? Let op, nog even. Als we doorheen komen, dan heb je het. Dan heb je het. Dus dan inspannen en gewoon kijken. En zal je dat zeggen? Dan zal je dat zeggen dan ook. Dat is de, de Kabbalah. Ik de hele er heel veel over, maar... Kijk, nog een keer. Dus die twee ketter gogma, die zijn van de Zerampin, Rishimodar van ook, dus is opgetrokken naar boven de Tabor. Naar de Iersot. En daar, kom, daar kwam, daar ook dat tegen, tegen aanleunen tegen de taboer. Ook de malgoed, de, de mal van de. Ja, de malgoed van de zierampien. Dat was oorspronkelijk. Was Samen met het optrekken van de eilen. En dan groeide dat. Uh, en, let op, nog even. En, wanneer de malgoed. Niet haast, dat is ja, bijzonder, bijzonder belangrijk. Wanneer de malgoed daalde af in de grote toestand, als gevolg van het optrekken van man, komt de grote toestand. Als, het, als, gevolg, het, als gevolg van het uh, afdalen van de, goed uit de onder van onder de gogma, ja of niet? Van de jirsut naar haar eigen plaats. En hier komt het nieuwheid, wat hij niet vertelt wat erg onduidelijk is. Maar let op, Wanneer het maar goed komt op haar eigen plaats. En haar eigen plaats we hebben we gewoon opgetekend zo tegen de tabor. Okay. Dan, wat gaat het gebeuren? Nou, nieuw, de nieuwigheid is waarover ik ook niet, wat, waar ik niet uit kon komen. Niet uit kon komen, bedoel ik, vanuit de tekst zelf kon ik niet uit, Ik kon wel vertellen iets aan jullie. Maar ik kon het niet uitkomen met de tekst. Wat gaat het gebeuren? Wat hij ook niet zo goed duidelijk schijnt te vertellen. Dat niet alleen van de linkerkant, aan de linkerkant wordt Gadlu, als het ware, de, uh, gevormd. Aan de linkerkant hebben we gezegd, dat wordt dan de chogma go ja, aangetrokken. chogma oké. Okay. Maar geen chassadim. Maar aan de, aan de rechterkant is het ook hetzelfde. Kijk, aan de rechterkant is het ook hetzelfde. Waarom? Die hele... Kijk, de hele trekt natuurlijk naar de linkerkant. En nu kijk goed wat ik, wat ik probeer te zeggen. De malgoed, die daalt ook af, ook aan de rechterkant. Aan de linkerkant en aan de rechterkant ook daalt die de malgoed. En de rechterkant die malgoed daalt ook naar beneden. En wanneer de malgoed daalt van, uh, aan de rechterkant, alleen maar mee was het. En nu daalt je naar beneden, dan hebben wij al, als het ware, vijf sferot, maar alleen maar chassadim. Ja? Dus als gevolg daarvan hebben wij mee van de chassadim. En dat maakt dan, dan de zeeranpien dat groeien. Deze die had alleen maar keter hochma, ja of niet? En Zeeranpien heeft alleen maar chassadim nodig, duidelijk, nee? voor zichzelf. Dus hij groeit daar, als het ware in de buik van de jirsut, alleen via de rechterkant, hier. Wat? Hij verkreeg nu daar, omdat de Malchud daar is ook, staat nu op haar eigen plaats. Ja, daar is het. Malchut is daar ook, dus staat op de haar eigen plaats, dan is het vijf chassadim zijn daar in de mi, Vijf chassadim in de rechterkant, dus... Maar duidelijk, Hassadim, en zei nu slan nu tegen de massag nu, die hier meegetrokken was, met de ketter Hochma van de Zeran Pin. Oké? Okay? Die slan nou tegen die massag die meegekomen was, dat massag, deze massag, noemen we ma, uh, ma, massag de ma. Want ma hebben we gezegd, zoals hij ons had hier gezegd. En ma is dan de lagere wereld, of de. Dus dan gaat die van de rechterkant, dat Hasadim gaan bestoken nu. De Malchut aan de rechterkant. De Malchut dus van die van die uh, van die van die opgegroeide Ziranpin. Ziranpin had zich zo opgegroeid stap voor stap. Die, die heeft nu ketter, gochma, bina, Ziranpin en Malchut. En dat is allemaal van Ruach. Ja, van Ruach. En Ruach is licht chassadim. Ja, of niet? Richt licht nefesh is chassadim. Licht nefesh is het licht chassadim. En richt Ruach, re, licht Ruach is ook licht chassadim. Ja, dat is chassadim. En ook de helft, ook de wak van de bina is ook chassadim. Ja? dus de zee van onderste sferot eigenlijk van de bina zelf... Zijn ook chassadim. Naarlichten. Dat is wel zin. Gewoon horen en ze zullen zien dat het komt. Nu, die, Dus nu, van de rechterkant, bij de jeshoed, die slaat de massag, die dan al die chassadim, die slaan tegen de... tegen de... die massag, die opgekomen was, samen met de ketterchochma van de Zeehra'n en de zeer en pin gaat het uh, zivug maken daarmee. Ja, zevoeg maken, o, hoe? Altijd zo, dan orgozer doet je omhoog. Ja, zeer en pin. En op welke, welke, welke eigenlijk, welke, welk niveau is dat? De massag. Roeg, ja. Hij heeft nu vijf kilim van roeg. Vijf lichten van roeg. Welke niveau is het roeg, massag van de roeg? nee massach van de roer. er zijn vier stadia van de massach ja dus de eerste stadia van de massach de, de massach van de nul stadia dat is ketter de eerste stadia van de massach is zeer en pin, ja of de, de eerste de, sorry dat, dat betekent dat mahout staat in de chokma dus dat is een, een kleine massach die heeft nu hier massach van de, van de van het eerste stadium en van deze, van het kleine massage alleen maar twee lichtjes kan die zien. Welke licht wordt daarmee gegenereerd? Chassadim, ja of niet? Chassadim wordt het gegenereerd op de massage van, van het eerste stadium. Gewoon, dat komt wel. Dus, daarmee wordt opgebouwd nu de rechterlijn. Ja, de rechterlijn, dat licht dat nu daardoor ontstaat, dat licht, dat heet... Or het licht van de zegening. Aan de rechterkant, het licht, licht van de zegening. En dat is chassadim. En dan hebben we nu twee dingen. Hebben we nu rechts, hebben we chassadim. Opgebouwd. En we hebben dan links, hebben we die ele. Ja, ele bleef dus Chogma. Maar wat is het nu, wat, is, wat kwam nu bij? Kijk, door deze massaag, die nu staat uh, uh, aan de taboer, dus meegetrokken was, ja, de massag de ma, zoals we dat noemen, kan nu niet meer de link via de linkerlijn, dan komt daarmee daardoor een geweldig tikun, een geweldige correctie. Dat nu kan het licht via de linkerlijn niet naar beneden getrokken worden. Eigenlijk, waarom? Staat de massag? Eigenlijk. Natuurlijk kan je dat onrechtmatig proberen te doen, maar dan is het, dan, ver, dan valt het, dan wordt het licht niet meer, eh, als het ware, zichtbaar en dat is niet. Dus, het staat de massag, ja duidelijk hoe massag komt het? Kijk, de massag, goed kijk, die massag die nu meegetrokken werd, ja, die staat massag de ma. die staat nu daar onder de, ten hoogte van de taboe. En via de linkerlijn, we hebben geleerd, dat komt het chogma naar beneden, ja, getrok, getrokken wordt, Chogma. het liggoogma. Maar nu kan dat chogma niet meer naar beneden komen, vanwege de massage. Dus, wat gaat er nu gebeuren? Die chogma die draait zichzelf om, en die gaat, als het ware, kijken omhoog. Niet hier, maar straks wordt, wordt het dat, maar hier nog, hier in de IJssel, is nog niet zo. Dat wat ik nu vertel, komt als de volgende fase, dat, dat de chokma kan niet meer naar beneden komen, hochma, hochma wordt gaat omhoog kijken, en chassadim, zie dat wat ik had om beetje opgetekend straks, met zo'n stippellijn. dat straks dan chassadim gaan van de rechterkant, door die aanvullende zivug, door die aanvullende, zivuk, door die aanvullende door de zivug die wie heeft gemaakt? De Pin. Door de zivug die nu Zeranpien heeft nu extra verkregen door, door het, de zivouk op de massag van de maag. Dus hij heeft verkregen via de rechterkant. Via de rechterkant heeft hij verkregen extra chassadim. Ja? Want hij had toch met zichzelf ook opgetrokken. Had ook de kracht van zichzelf. En zijn, zijn kracht is Ruach. Tak? En Ruach is ook chassadim. Dus extra chassadim werden gegenereerd door die deze door Want niets verdwijnt in het geestelijke. Ja? Kijk, Ziran was opgetrokken met zijn kracht. Die had ook. Uh, en die heeft, die heeft uh, ook een heeft. Nou, op zijn massage moet kom, komt een licht. En wordt het extra chassadim gegenereerd door deze. Zerenpien die ook gegroeid was hier in de, in de, in de Bina. En daardoor, eh, als gevolg daarvan, zal straks in de volgende fase, zal dan de, de, die Hassadim die nu, zie je dat, die, die uh, naar, via hem gegenereerd zijn, die wordt naar beneden komen, die gaan naar de linkerkant. Kijk, ik kan niet anders optekenen. Natuurlijk bestaat niet zoiets. Kijk, altijd rechts geeft aan de links. Maar ik kan niet zo optekenen. Van de rechts komt dan een, een pijltje naar links. Horizontaal. Dat is, kan je niet, niet optekenen. Dus daarom heb ik het zo opgetekend. Dat, dat het zelfs, je, zo'n zo uh, zo stippellijn. Dat diep zullen komen dan naar de linkerlijn, waar, waarbij de linkerlijn heeft alleen maar chogma, ja of niet, en die gaat dan die chogma. eh, uh, komt naar beneden, en de chogma die gaat naar omhoog, en op die manier zal dan de correctie zijn tussen die rechts en links. Duidelijk, de correctie tussen rechts en links moet het zo zijn, dat die, kijk, rechts gecorrigeerd wordt, dat rechts gaat, uh, uh, uh, chassadim gaat omhullen de Chochma. En die gaat ook uh, en de Chochma als, als je als de rechts omhult de Chogma, die kan dan ook de Chochma als het ware ontvangen. En die de recht, rechts niet had. En links die verkreeg dan Chassadim. Nou, dan wordt het de volgende stadium is dan de middelste lijn De middelste lijn is wanneer de Rechts verkrijgt Chassadim, sorry, rechts verkrijgt Gochma, als het ware, en links Chassadim. Uh, Kijk, maar even zo, even dat wij dat een beetje dat zien, een klein beetje de tekening heb ik geïllustreerd. Maar dat de volgende stadium vindt plaats dan in de Aboeim, want dat wil ik niet nog een keer dat optekenen. En nu keren we terug naar de zoger en dan gaan we dat illustreren. En dan zullen we nu een beetje zullen we nu begrijpen wat hij zegt. 20, nog een keer 20. Ja, de regel 20 na de dubbele toon. En volledige concentratie. Want hier is het precies hetzelfde op dezelfde manier: wij functioneren. Op dezelfde manier, als je man optrekt, dan kom je ook tegen de hogere. Tussen, tussen hen, tussen de hogere en dan verkrijgen, geef je dat, als het ware door je man een beetje chassadim. En die chassadim zorgt, een klein beetje chassadim, zorgt dan voor de beslissende overwinning. Mm -hmm. Begrijp je? Ja. Kijk, jij kan het ook terugzien in de automatisering. Ja? Ik was, als afgestudeerd was in Rusland, als de eerste, de eerste, licht. licht de nee? eerste lichting was het in de hele Sovjet-Unie, was het, in Rusland überhaupt. De eerste lichting was het voor robotica. Om um robots te maken en manipulators en dat soort dingen. was, die erste, af, was af, die erste de eerste, als de eerste überhaupt in de Sovjet-Unie was ik afgestudeerd. Dat was in 1973 was ik afgestudeerd. Dat was echt de eerste voor, nou echt, en daarvoor ook natuurlijk was het. Maar hier was het echt robotica. Maar kijk nou, in de automatisering, hoe, hoe zit het? Het is nu natuurlijk veel geavanceerder. maar hoe zit het met in de automatisering? Vaak werkt men met een delta, met een verschilletje. Eigenlijk werkt men niet met absolute gegevens, maar men werkt met een, door een verschil van het normale. Men werkt altijd in, met de afwijking van de gewenste instelling, afstelling. Dus laten we zeggen zo. Men stelt af in een bepaald regime, ja, bepaalde modus. Dat moet zoveel eenheden hebben of zoiets. Ja, men stelt daar een klep, men zet daar een klep, wat dan ook, doet er niet toe wat. En, ja, en waarop reageert dan de, de elektronica? En, en met de elektronica, via de elektronica, alle, ijzer, en turbines, du, du, du, alles, Waarom? Op, op de afweking van de norm, ja? Mm. Men wil de norm houden, laten we zeggen, 100 bepaalde eenheden. Als het iets wordt, boven, ja, boven, laten we zeggen, de 100, zakt het bijvoorbeeld, ja, boven de 100, dan gaat de klep een beetje extra dicht. Duidelijk. Om dat weg te werken, die die extra opening. Ja of niet? En stel dat er iets anders door bepaalde omstandigheden, doet er en toe wat, gaat het zakken van, een beetje zakken van die honderd. Van, dat, van, die, van die <coughs> de maatstaf. Ja, van de uh, afstelling van het wat, hoe dat moet werken. goed. Als het minder wordt dan, als het ware, door, die, door het meten van, door het meten, meetmechanisme, het meten van dat verschilletje, dat kan misschien een paar microontjes zijn, afhankelijk van de wat er wordt gemeten en wat is, ja, welke afweking van de norm is uh, doorslaggevend. Ja, misschien twee, twee, twee of drie of half, of het er niet toe. Dus wanneer dat minder wordt, dan gaat misschien de klepje meer openen, ja, om weer toevoer van iets meer toe te laten, duidelijk. Op dezelfde manier is ook wij functioneren. Dat is ook functioneert net zoals, dat is ook cybernetiek, ja? ja? Dat is dezelfde manier wordt gewerkt in de cybernetica. Maar op dezelfde manier is dat ook in het geestelijke. Zodra jij dat, zoals wij dat, net zoals de hier Antpin, die trekt ook omhoog. Als jij dat omhoog wil komen, dus jij wil energie, balans, als het ware, uh, op, uh, opwerken, ja? Op, opvoeren. Op, ja, en dat wil je dan, omdat je tekort hebt. Wat moet je doen dan? Dat is wat je, dat je gaat man opbrengen. Duidelijk. En, dus, en dan ga je dan daarmee, als het ware, boven, boven dat is net als klep, wat hier bij de uh, malgoed bij de uh, massage staat. Ja? En je gaat omhoog, samen trek je omhoog met, het, met dat bepaalde mechanisme, en daardoor uh, werkt het als regulierend jouw, bepalend is dan jouw man. Alles is belangrijk, de man is dan, is in bepalend, daardoor, mede, daardoor, daardoor worden alles, alles wordt alles in werking ge, gebracht, gezet, waarbij rechts en links, die gaan samenwerking, samenwerken om een passende, ja, een passende madde, naar jou te brengen, eindelijk. dus als, kijk, als ik iets omhoog nog een keer, als ik nu iets omhoog breng, als man ja, dat betekent iets te kort ja? dat is net als bij het afstellen bij, het werken, bij de werking van een bepaalde apparatuur, dan is het iets een afkorting af, uh, uh, uh, uh, te kort is, ja dat is precies hetzelfde wat wij doen wij brengen ons te kort omhoog dan door dat op, opwekken daarvan, omdat het allemaal één uh, een circuit is, een gesloten circuit is, dan al die krachten gaan omhoog, en van boven komt dan madde. Het hele systeem werkt dan om madde te brengen, om, aan, om uiteindelijk dan de, uh, de energieën te brengen, om weer mee in balans te brengen, met mijn nieuwe toestand. Alleen hier is het niet zo als een apparatuur werkt, om permanent een bepaalde Regime, ja, een bepaalde procedé te, han te handhaven. Maar bij de mens werkt het opbouwen. Steeds bij elke nieuwe tekort bij mij komt er een antwoord dat dat tekort wegwerkt. Eigenlijk, het is een absoluut geweldig mechanisme waarbij alleen maar de weg naar de volmaaktheid 100% in elke mijn op, opwekking van man komt altijd een stukje volmaktheid, die, die die compenseert, als uh, madde, van boven, dat is de madde, mannelijke water, tekort is vrouwelijke, van beneden om, omhoog, en dan komt het mannelijke, om weg te werken, mijn tekort. Nou, hij heeft weggewerkt, maar betekent wegwerken van tekort in het geestelijke betekent dat ik hoger ben opgestegen. Dat ik niet meer op hetzelfde op dezelfde niveau sta. En dan ga ik weer van een nieuwe situatie, wat ik ben, kan niet meer terug. En dan ga ik dan verder omhoog. Dan heb ik weer een andere, zie ik andere tekorten. ik, ga ik andere tekorten zien. Kijk nou, probeer nou, kijk nou naar iemand die miljonair wordt. Dan heeft een enorme tekort. Hoe meer miljoenen, hoe meer tekorten. Eigenlijk meer tekorten, waarom? Heel andere levensstijl, heel andere behoeftes, duidelijk, dat is, wij denken dat is zo, En mensen die geen geld heeft of weinigheid, die denkt, die denkt nou, oh, pff, die zijn rijk die dan hebben, ook zij hebben altijd tekorten, waarom? Hij heeft een heel andere levensstijl, duidelijk en ook die investeringen, et en heel andere wensen duidelijk, daar altijd komt dan de, van boven weer een nieuwe in het geestelijke nieuwe madde Re, uh, als uh, en dan verkreeg ik dan een nieuwere toestand, een hogere toestand. En dan weer en weer en weer, op die manier is het zelfgenererend proces. Dat ik en het systeem van het helaal, en het precies hetzelfde werkt in mij, binnen mijzelf, als in het elke plek van het helaal. Ik en het licht, niets anders bestaat. En op die manier kan je alles, alles bereiken. En dat is het beginnetje van ons, van onze les. En nog een keer, zoals je ziet, de tekening is gemaakt. Oh, vorige keer heb ik gezegd dat we gaan afzweren, afzweren de tekeningen. Wie ben ik om dat uh, iets te zeggen? Dat wilde ik ook natuurlijk, maar uh, bij, het lesing, bij de eerste lezing van vanmiddag kwam bij mij helder beeld. Hoe, het moet, hoe moet ik het vertellen? En dan doe ik het. Het is niet dat ik zelf moet iets bepalen. Hè. Maar niet overdrijven, dat, dat is onze taak. Maar tekening is belangrijk. Hoewel het is ook zeer schematisch en ook natuurlijk ontoereikend. Hoe kan je dat allemaal zo iets optekenen? Maar zelfs wat ik doe, kreeg je nergens in de wereld dat soort... Dat soort uh, uh, expressionistische, ja, zo so een beetje Gauguin-achtige, of oh weet ik veel, ja, tekeningen die, die dan, uh, die, misschien later zullen dat, bij Christisch bij Christi zouden misschien verkocht kunnen worden, maar, ik bedoel, ik kan het niet, die geestelijke dingen kan je niet, zomaar so kunnen dat niet, zomaar so goed, ja, zo so goed, maar ook dat nog een keer, dat nergens krijg je dat ook zo, so. waarom, ja, op die manier, maar, Daarom hebben we het toch nodig. Dat. Maar om later niet meer daarnaar te kijken. Later ga je dat opbouwen in jezelf, naar krachten. Heel, al die kleppen die gaan werken binnen jezelf. Het is geweldig. Jij zal weten waar de kleppen zijn van de redding. In jezelf. Jij zal weten hoe jij die kleppen kan aanspreken. Het is op die manier werken we. En nu maken we een pauze.